9 uur, Herman Vriend, met het NOS-journaal. China heeft positief gereageerd op het akkoord tussen de VS en Rusland over de Syrische chemische wapens. We geloven dat deze overeenkomst de huidige explosieve en gespannen situatie in Syrië heeft verzacht, zei minister van Buitenlandse Zaken Wang tegen zijn Franse ambtsgenoot Fabius. Fabius is op bezoek in China. Gisteren bereikten de VS en Rusland overeenstemming over de chemische wapens van Syrië. Die moeten in de komende maanden onder toezicht van VN-inspecteurs vernietigd worden. De bewoners van de Groningse woonwijk Bijum zijn vanochtend vroeg opgeschrikt door een harde knal. Het bleek om een plofkraak op een geldautomaat te gaan. De daders gebruikten een auto die ze brandend achterlieten. Volgens een politiewoordvoerder is nog niet duidelijk of er ook explosieven zijn gebruikt bij de aanslag. En het is ook nog niet duidelijk of er geld buitgemaakt is. In een verpleeghuis in Grand Island in New York is werelds oudste man overleden. Hij is 112 geworden. Salustiano Sanchez Blasquez werd in 1901 geboren in Spanje. Hij emigreerde op zijn zeventiende naar Cuba... en verhuisde in 1920 naar de Verenigde Staten. Sanchez Blasquez werkte op het land, in de mijnen en was muzikant. En zijn hoge leeftijd dankte hij naar eigen zeggen aan zijn dieet. Hij had elke dag een banaan en slikte dagelijks zes pijnstillers. Zijn opvolger als oudste man ter wereld is een Italiaan van 111. Het wereldsnelheidsrecord op de fiets is verbeterd door een Nederlander. In de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada... bereikte Sebastian Bowier een snelheid van 133,78 km per uur. Dat was bijna een halve kilometer sneller dan het oude record... dat op naam stond van een Canadees. Bowier reed op een speciale lichtfiets... die is ontwikkeld door studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam.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 Visgraten op de heide, wonderwereld van plankton in de Noordzee en veel, heel veel natuurgeluiden uit de Oostvaardersplassen. Dit is het tweede uur van vroege vogels. Goedemorgen, Vogelbescherming Nederland heeft een nieuwe ambassadeur, Joost Luiten. Of eigenlijk wordt Joost ambassadeur van een nieuw initiatief genaamd Committed to Birds. Een initiatief van Vogelbescherming Nederland en de Nederlandse Golfffederatie. Want voor wie de naam Joost niet direct een belletje doet rinkelen. Joost Luiten is Nederlands beste golfer. Maar goed, golvende vogelaars dus. Of uh, vogelende golfers, zo u wilt. Maar golf, uh, dat was toch die club. Hummerrijdende, geruite broeken dragende kakkers. die met liefde natuurgebieden letterlijk platwalsen. om er een glooiend golfgezondetje aan te leggen? Nou, dat ziet Kees de Pater van Vogelbescherming. Vogelbescherming heel anders, plotseling. plotseling. Ja. <laughs> Hij is geen voorstander <laughs> van nieuwe golfbanen. Maar ziet dit als een leuke manier om de natuur onder de aandacht te brengen. En golfbanen aantrekkelijker te maken voor vogels. Daarbij zijn er ook vogels die juist profiteren van de aanwezigheid van een golfbaan. Zoals in een, uh, een duingebied, de, de nachtgaal en de braamsluiper bijvoorbeeld. En roofvogels. De waterpartijen trekken weer rietvogels aan, dus de pater. En aan vogeltermen helemaal geen gebrek in de golfsport. Birdie, eagle, eagle. albatros. <laughs> Het project heet dan ook Golfers Love Birdies. Nou, Wij van Early Birdies zien ongekende mogelijkheden. Uh, ik noem bijvoorbeeld Ranomi Jojo Die kan ambassadrice worden voor de Waddenvereniging. En uh, even kijken naar de dierenbescherming. Nou, Marianne Vos. Georges Bizet componeerde de eerste Carmen Suite op thema's van de, die gelijknamige opera. We hoorden Aragonese uitgevoerd door het Slovaaks Filharmonisch Orkest. Je zit met je verrekijkertje. Wat ben ja, je dan doen? Ik zit met mijn verrekijkertje een beetje hier naar buiten te kijken. Bij hier aan de meer. En er zijn nog steeds behoorlijk wat boerenzwaluwen. Nog steeds? Ja, er is enorm gemaaid hier. Maar kennelijk zitten er toch nog genoeg insecten. Want die boerenzwaluwen zijn... Uh, ja. Nog steeds aan het opvetten voor de, voor de reis naar het zuiden. Maar het is die is dus verschrikkelijk uh, opengetrokken en zomers uh, bijna hier. Heel erg Volgens mij moeten ze nu toch bijna maar eens gaan. Hè? Ja. Nou, we houden het in de gaten. Um, iets anders. Elke maand gaat zeebioloog Lodewijk van Walraven van het NIOS de Oostschelde op... om onderzoek te doen naar kwallen. Over kwallen is gek genoeg niet veel bekend, want ze zijn lastig te onderzoeken. En vandaag krijgt hij gezelschap van Katja Pijnenburg... evolutiebioloog van Naturalis en gespecialiseerd in plankton. Plankton is de eerste schakel in de voedselketen van de zee... en daarom van groot belang. Kwallen behoren verrassend genoeg ook tot de planktongroep. Net als pijlwormen. En daar is Katja naar op zoek. Zouden die daar zitten? Janet Perremor kijkt samen met de onderzoekers gespannen toe... als het eerste net in het water ligt. We hebben nu een... Uh... Plankton net laten zakken met uh, hele fijne mazen erin van 0,2 mm doorsnee en met dit net filteren we kleine plantjes en diertjes uit het water, dat is uh, plankton en dan zometeen aan boord en in het laboratorium gaan we kijken hoeveel van deze beestjes erin zitten en welke soorten er hier allemaal voorkomen en dat doen we op elk monsterpunt in de Oosterschelde waar we vandaag komen. Hij wordt nu opgehaald. Ja. Dat is wel spannend hè Katja, want het is jaren geleden dat jij hier gevist hebt op de schelden. Ja, dat klopt. Ja, dat is voor mij al meer dan 15 jaar geleden. Ja, je ziet het al. Maar je ziet dat het hier best wel productief is hè. Het water is heel troebel. Ik moet zet dat? even de, de, de, de, de kraan aan. Waarom moet dat dan spuiten? Nou ja, je hebt ook altijd plankton wat boven in het net blijft zitten. Ja. En daar, maar het opvangdeel waar het plankton in geconcentreerd wordt. Mm, dat is maar een heel klein cilindertje eigenlijk. Ja, dat is nog heel klein, ja. Maar ja, plankton is ook meestal klein, hè? Uh, ja, meestal wel, maar de meeste mensen denken dat plankton heel klein is. Dat is niet zo. Ook bijvoorbeeld grote kwallen, die gaan we waarschijnlijk ook vangen. Ja. Dat behoort ook tot de plankton, want het kan niet tegen de stroming inzwemmen. Ja. Oké, okay, ik ga dit wel even meenemen. Ja, we gaan naar binnen en het is een onderzoeksboot. Dus het is ook een drijvend uh, laboratorium, hè, hier? Ja, precies. Kleine tangetjes, pincetjes, petri glaasje, Lampje. Nou, we gaan eens even kijken wat we dan zien. Kriel van het leven. Aha. Dus ik zie uh, wormpjes, ik zie larven van krabben. Je herkent ze vaak aan hele lange stekels. Dus die larven willen zichzelf groter maken. Zodat ze minder snel opgegeten worden. Zie uh, jonge visjes hierin ook. Kleine zeenaaltjes. Heb ik al twee gezien. Die zien er eigenlijk uit als een zeepaardje. Maar dan lang gerekt. Hè, met zo'n snuit. Een stengel is het eigenlijk ja, he, ja. bijna. Ja. Maar ik heb nog geen pijlworm gezien. Dat is dan wel jammer. Maar goed, we hebben nog een hele dag. Ja. Dus, uh... We noemen het wel een worm, maar het is geen worm. Ze hebben een heleboel unieke kenmerken. Ze kunnen ook best wel groot worden. Sommige pijlwormsoorten die, uh, die kunnen wel tien centimeter lang worden. Ze hebben enorme haken en twee rijen met tanden. Of één rij met tanden, afhankelijk van de soort. Het is wel een monstertje. Ja, het is een monster. Ja, je zou je niet uh, zomaar willen tegenkomen in een donkere steeg. In het groot. Nee, het is nog erger. Want ze hebben een symbiose met bacteriën die een uh, gif produceren. Een tetrodoxine gif. Wat de pooi verlamd. Dus ze vallen echt aan door als een pijl uit de boog te schieten. Dan pakken ze een uh, nietsvermoedende roeipootkreeft uh, vast. Verlammen hem en slokken hem met huid en haar op. En, en dat dan... kan je allemaal zien in dat beeld. kan je allemaal zien. Ja, dit is beter nog dan... Het uh... is gewoon een speeltje. <laughs> ja, ja. Ja, ja, dat zeg ik ook wel eens. Uh, de diversiteit aan leven die je ook ziet in zo'n Petri-schaal. Dat, dat kan je vergelijken met een dag wandelen door de dierentuin. Die zie je net zoveel diversiteit. Nou, hier zit hier van die bij. We gaan gewoon nog een keer vissen en kijken of dat wat oplevert. Goed? Ja, heel goed idee. Nou, tweede vangst. Spannend, ja. <laughs> dit ziet er heel anders uit, hè, deze? Ja, want dit is ook een monster uit het andere net. Het grotere net met grovere mazen. Nou, even kijken. We gaan eens even op zoek naar die pijlworm, want die zit er wel zeker in. Misschien kan ik hem beter met het blote oog eruit vissen. Ja, dan zie ik hem meteen als je dat dan onder ja. een microscoop legt, dan zie je ook twee ogen. Ze ja. hebben hun ogen nodig om, om als een predator in de planten hun prooien te kunnen vangen. En aan die kop zitten ook nog haken en twee rijen met tanden. Dat zijn echte woeste dieren, gevaarlijke Ze hebben twee paar zijvinnen en ze hebben een staartvin, een hele typische vorm eigenlijk. Dit is een volwassen exemplaar, deze die we hier zien. Ja. Dus dan kan ik ook goed zien welke soort het is. En het is Sagittacetosa. Okay. Oh, wauw. Hij is echt helemaal doorzichtig, hè? Ja. ja. Maar goed, je moet hem dus zo snel mogelijk... Ja, wat ga je ermee doen? Ja, ik heb er nu twee gevonden. Dus mm -hmm. dat is al, al heel mooi. Maar voor een populatiegenetisch onderzoek... Ja, wil je eigenlijk toch wel een monstergrootte van minstens 50 per populatie. Ja. Maar we zijn hoopvol, en We mogen zometeen nog een net uitzoeken... Uh -huh. Maar dus wat ik ga doen, ik ga ze in de RNA-later-buffer stoppen. Yeah. En daarmee fixeer ik het DNA, maar ook het RNA. Dus alle genen die op dit moment worden afgeschreven. Yeah. Maar je moet niet lang wachten, denk ik. Hè? Want nee, nee, nee. Ik ga dus ze zijn niet uh... erg actief meer van spelen. Nee, het gaat, uh, gaat zeker snel uh, achteruit, yeah. zeker onder die warme lamp. Yeah. Nou ben je evolutiebioloog, dus je doet niet alleen onderzoek naar uh, pijlwormen... maar naar plankton in het algemeen. Hè? Waarom is nou juist dat zo interessant? In de eerste plaats omdat er een heleboel verschillende diergroepen vertegenwoordigd zijn in het plankton. Anderzijds eh, werken eigenlijk maar heel weinig mensen aan zo'n plankton. Niet in Nederland, maar ook eigenlijk niet wereldwijd. Nou ja, Er zijn ook nog een heleboel nieuwe ontdekkingen te doen. En het is wel een hele belangrijke schakel in de voedselketen. dus Het heeft zeker wel heel veel nut om te begrijpen hoe het zit met de evolutie van plankton. Wat nu natuurlijk erg speelt is de verzuring van de oceanen. Wat zie je er dan terug bij plankton? Nou, plankton zijn op zich hele goede indicatoren voor grote veranderingen. Met name ook bijvoorbeeld voor opwarming van de aarde. Heeft men ook aangetoond dat er een aantal planktonbeestjes, met name de roeipootkreefjes, dat soorten hun verspreidingsgebied aanpassen. door de opwarming van de zeeën. Anderzijds, oceaanverzuring, het boze tweelingbroertje van de opwarming, wordt dat wel eens genoemd. Daar zijn we eigenlijk pas recent heel erg druk mee bezig als onderzoekers. Want we zien dit als een heel groot eh, mondiaal probleem ook. Er zijn allerlei experimenten gedaan en nu blijkt dat er een groep slakjes is. En die hebben vrij dunne schelpjes van aragoniet. En dat is een heel oplosbare vorm van calciumcarbonaat. En zij zijn een van de eerste die gaan oplossen door die verzuring van oceanen. Dus dan gaan ze niet meteen dood vaak. Maar de vraag is, kunnen ze in het wild overleven zonder slakkenhuis... Dat is heel onwaarschijnlijk, want het beschermt tegen predators bijvoorbeeld. En dat is in de Ant rondom Antarctica. Daar gaat de verzuring op dit moment heel erg snel. En daar hebben ze dus aangetoond dat in een aantal weken tijd... dat die verzuringsverschijnselen zichtbaar waren aan de schelpen van die slakken. Nou, waar ik als evolutiebioloog zelf dan aan werk is... hoeveel variatie is er aanwezig in die populaties... en hebben ze mogelijk het potentieel om zich aan te passen... En het gaat dan wel om voedsel ja, voor ja. heel veel dieren? Ja. ja, zeker ook in de, in de polwateren vormen die, die vleugelslakken waar ik het dus net over had. Een heel belangrijke component van het dieet van vissen bijvoorbeeld. Sowieso de veranderingen in het in, in in plankton hebben mogelijk grootschalige gevolgen voor voedselweb ecosystemen. Dus ook bijvoorbeeld voor de aanwezigheid van grote vissen die wij graag willen eten bijvoorbeeld. Dus het, heeft zeker, het kan ook een groot effect hebben voor mensen. Dat klinkt niet zo erg bemoedigend, hè? Nee, dat klinkt zeker niet bemoedigend. Dat is ook wel iets waar ik me zorgen om maak. En de oceanen zijn natuurlijk eigenlijk die zijn hartstikke belangrijk voor het functioneren van onze planeet. De helft van de zuurstof die wij inademen, is gevormd door de oceanen. Door de, door de plantaardige plantjes, het fytoplankton in de oceanen. Het is niet voor niks de blauwe planeet. Dus we zullen toch ook meer moeten begrijpen over de oceanen, denk ik. Van de Engelsman Sir Edward Elger was dit vierlaai... uitgevoerd door violisten Ingolf Turban en pianist Jean-Jacques Dunkey. Ja, dit is het echte slingerwerk. Pim die staat hier uh, in zijn ton. Oh, de ton blijft niet helemaal uh, staan. Nou, toch wel. We zetten onze voeten erop. Een grote ton... Daar zit een, een soort centrifuge in, is het he, Pim? Het is uh, uit, goed, uit moeders tijd hè, een beetje. Het is een, een honingslinger. En ik zeg wel eens gekscherend als we dit aan het doen zijn van... Uh, daar komt de orgelman, hè? Ja, ja, het is echt vakmanschap is meesterschap. <laughs> er zitten uh, zes raten daarin en uh, die draaien nu heel hard in het rond. De honing wordt eruit geslingerd, want we hebben al die kamertjes opengekrabbeld... met die speciale kam. En nu stroomt de honing dus beneden in die tonnen. Ik zie het al in dikke druppels. In dik... Oh, daar ligt al een hele laag in. Oh yeah. ja. Jou de eer om de kraan open te maken. Oké, okay, hier aan de onderkant gaan. zit een kraantje. Ja, ja, ja. daar En is dit ja. schroefje al open? Klein schroefje. Ja, en het zonnetje schijnt hier naar binnen. Hm. En daar komt de goudgele honing. Stroomt eruit. Nog wel allemaal stukjes erin. Een beetje was. En daarom stroomt het ook op die, op die panty, hè, Pim? Ja, ik heb je hebt dat... je panty meegenomen. <laughs> ja, ik heb dit gezien bij een oude imker in Brabant. Hij zegt, Pim, als jij je honing mooi wil zeven... gewoon een panty... En dan uh, blijft alles, uh, de viezigheid in de panty... en de, de mooie honing uh, die lekt naar beneden. Dan. Ja. Ja, het is een raar gezicht, hè? Nee, maar het ziet er prachtig uit. Ja, die honing die stroomt hier omlaag in die panty. Als het dan door de panty is, dan is het dan al helemaal klaar, gezeefd... En of moet je dan nog een keer zeven? Nee, uh, ik laat het uh, gewoon een aantal dagen gewoon in, de, in de ketel rustig staan. En dan, uh, daarna ga ik het afvullen uh, in potten. Okay. En, en waarom moet dat dan tot rust komen? Nou, je hebt natuurlijk gedraaid. Er komen heel veel luchtbelletjes in. En, en dat soort dingen. En uh, de luchtbelletjes komen naar boven. En dat schaapje eraf. Er zit altijd nog wat schuim op. Ja, en uh, dat, dat is... moet weg. Ja. Uh, nu uh, hebben we uh, een tijd geleden al hier over de, deze locatie gesproken. En toen zeiden we: ja, waar moeten die bijen het nou van hebben hier bij, uh, bij, bij Stadzicht? Uh, nu zie ik een prachtig getuin met heel veel bloemen. Er staan nog heel veel in bloei. Uh, is dit dan ook echt de bloemenhoning? Nou, we hebben al even stiekem geproefd. Hè? En dat kunnen we nu ook nog even doen. Ja, we doen dat nog even. Even proeven. Het is, dit is altijd of je nou honderd bent of je bent hm, Janine komt er Oh, nou is opeens ook weer een de kippen oh, ja. erbij om de vinger uh, onder, die, onder, die, onder die kraan te steken. En hij smaakt een klein beetje uh, mint. Mm -hmm. Fris. Ja, fris. Dus ja. dan staan er hier in de regio heel veel lindenbomen. En, uh, een beetje, het is net wijn een beetje afdrukken. Proef je ja. hem nog? Maar bij, Cap, dus bij, bij Capitova was het ook lindehoning, toch? Ja, hoofdzakelijk linden en wat, uh, wat bloemen. En, uh, ja, deze honing mogen we dus niet uh, kwalificeren of omschrijven als, als lindehoning. Gewoon bloemenhoning is dit. Uh, bloemenhoning, oké. Okay, ja. Vroege honing, Linde en bloemen. Um, de bijen, hoe gaat het daar nu mee verder? Ja, het is een heel raar jaar geweest natuurlijk. We hebben ja. half april bij op het Binnenhof neergezet... om ja, een stuk bewustwording bij Politiek Den Haag ja, te want krijgen. want het gaat slecht met de bijen. En ook in het voorjaar kwam je met alarmerende berichten... dat hem, er waren veel volken van jou waren verdwenen. Er was 30% minder, geloof ik? of drie? 33% minder. Ja. Uiteindelijk is dat 13, 14% landelijk geweest. Een beetje rondom ons heen in de landen was het ook lager dan de afgelopen jaren. Maar Denemarken en Ierland, uh, dik, dik 30%, richting de 40% zelfs sterfte. Minder. Ja, Want, uh, nee, toe, toe, toename ja. van de bijensterfte. Dus, uh, ja, toename van de sterfte, ja, ja, dus minder ja, ja. bijen. Ja. Maar nu, is, hoe, hoe was het nu hier... Ja, als je niet maakt gebaren, we moeten afronden. Hoe was het nou hier aan het, uh, bij, bij Stadzicht? Uh, de, de, deze opbrengst? Ja, het is geweldig geweest. Prachtig jaar, mooi. Bewustwording bij iedereen. Moeten zuinig zijn op de bijen. Ja. En de honing, uh, ja, die, die vloeit hier rijkelijk. Dus de stadzichtbijen hebben het goed gedaan met heerlijke honing. Ik steek er nog een keer mijn vinger onder dat kraantje. Ik haal okay. hem nu alweer om. Fris... <laughs> Uh, een beetje bloem, maar veel linden. En je komt nog een keer een potje brengen, Pim? Absoluut. Met een mooi etiket van jullie twee er weer op, hè? Dank je wel, Pim. Mm. Nog een keer proef, hoor. Nou, dit is dus lindenhoning. Je, je hebt ook heidehoning, neem ik aan, toch, Pim? Want ja. we gaan het nu over heide hebben. Ik zoek even een bruggetje. Ja. Ongetwijfeld. En hoe houden we die heide dan in stand? Nou, komende dinsdag... Praten heide-experts met elkaar daarover op een groot symposium. Behalve in de ons omringende landen zijn er nergens op de wereld heidevelden Dus heb je alleen hier en in de landen om ons heen. Heel bijzonder. Het is gecultiveerd land. Boeren lieten er van oudsher hun vee op grazen. Maar inmiddels van grote ecologische waarde en ook bedreigd. Onder andere door verzuring, maar ook door het heidehaantje, een klein kevertje. Ecoloog Jap Smits werkt bij Staatsbosbeheer... en heeft de Strabrechtse heide onder zijn hoede, onder Eindhoven. Dat beheert hij op een speciale manier. Henny Radstaak struint met Jap Smits door het gebied. Ik zie je hier een beetje liggen. Die plagvlakte, Een plagvlakte. Ja. We lopen nu nog over de, de bloeiende hei, hè? Ja, dit is nog een klein stukje schapendreef. En de hei die staat prachtig in bloei. Wat later dan, dan anders, maar het heeft met dit jaar te maken. Ja. En hier komt steeds meer gras. Ja, we komen nu in een natte laagte. En uh, daar staat pijpenstrootje gras. Dat zijn die hoge, lange, groene sprieten? Dat zijn die grote, groene sprieten? Er zijn een heleboel beesten die gras eten. Wat voor dieren zijn dat? De beestjes die in de grond zitten, dat zijn bijvoorbeeld grasetende kevertjes. De larven daarvan. Die komen massaal uh, komen die uit het pijpenstrootje gas uh, gevlogen op enig moment in het jaar. En daar zeer weer heel veel heidebeesten op. Uh, dat, uh, dat kunnen torenvalken zijn, dat kunnen de boomvalken zijn. Uh, soms hangen er wel 300 kokmeeuwen die hier op een vent zitten te broeden boven. Die komen ja. allemaal naar dat ene moment toe waarop die bulk aan voedsel in één keer de lucht in gaat. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar. Uh, om, om proberen de vingers te krijgen dat dat bulkvoedsel altijd aanwezig is. Daarom hebben jullie ook een, ja, een speciale vorm van beheer hier op de Straabrechtse heide. Wat eigenlijk wel op meer stukken in Nederland toegepast zou moeten worden, zeg jij. Ik zou, Ik zou dat graag doen. zien. Ja. Ik zou dat graag zien. Want... En, niet, en niet om de methodes uh, die we zelf uitgeprobeerd hebben... hier nou, door heel Nederland heen te promoten. Maar met name de achterliggende gedachte dat de, je door slim beheren... Een, een, een beter uh, opgebouwd ecologisch uh, systeem krijgt. En daarom staan we hier op een visgraatplagvlakte. Een visgraatplagvlakte. Dat waarom, is een heel mooi scrabble woord. Waarom, ja, precies. Waarom noemen we dat zo? Omdat er één centrale as doorheen loopt... waar de machines uh, uh, het, het, het plachtmateriaal op aan- en afvoeren. Alleen, we hebben liever niet dat die bodem erg verdicht wordt... Dus zij mogen alleen maar op die hoofdbaan rijden. En de zijbanen, daar staan we nou eigenlijk voor. Dat lijkt dan een trappetje zo. Ja. Maar dat zijn de graten van de hoofdgraat, de zijgraten. En uh, die, die, die worden dan niet uh, bereden. En die kunnen zich gewoon heel goed ontwikkelen tot pioniersvegetatie, zoals we dat hier zien. Met allemaal bijzondere plantjes van de vochtige hei. Alles staat er wat, uh, wat er vroeger ook gestaan heeft. Alleen vroeger was het natuurlijk de boer die... Uh, uh, ...hier dit uh, plakzoon nodig had om in zijn botstal uh, te gooien... ...om later zijn akkers te kunnen bemesten. En nu moeten we dat op een of andere manier een beetje nabootsen. Waar we niet plaggen, dat... Uh, nou, staat de de, nu uh... daar, daar staat hij nu mooi in bloei. Ja. Uh, op dit stukje wel. En van daaruit kun, kan eigenlijk die, uh, die plek die helemaal kaal gemaakt is... ...weer bevolkt worden door, uh, door de heidefauna. En dan denk ik van hele kleine springstaartjes en aaltjes, wormpjes... ...die bodemateriaal omzetten... Tot, uh, tot hagedissen en loopkevers. En dat is belangrijk, dat je, dat je meerdere stadia van die heide... en die ontwikkelingen van op één plek hebt. Heel erg belangrijk, want met name als je gaat kijken... gaat zoeken naar soorten, dan bevinden die zich allemaal in die randjes. Dit heet visgraad, uh, omdat je ja, nu op ooghoogte zie je verschillende banen lopen. Maar als je uit de lucht ziet, en dat staat ook ja, op, de, op de voorkant van, van het boek Heidebeheer, wat nu van ja, jou uh, ja. en van Jinsen Noordijk verschenen is, ja. dan zie je mooi uh, een visgraad vormen. Nou, dat was eigenlijk een van onze mooiste voorbeelden van uh, plagvlakte. Dit heb jij bedacht, het systeem? Samen met mijn, met mijn collega, ik heb nog een beheerder. En die samenwerking die heeft geleid tot deze methode. Nou, we lopen nu over het kale zand. Hè? Ja, dat is wel even ja, wat anders. Hè? Ja, ja even, even, even iets anders. Ja, en hier is Marijn bezig. Marijn Nijssen van uh, stichting Bargeveen met ja, insectonderzoek. Uh, ja, klopt. Nou, niet alleen insecten, maar uh, inderdaad het, het faunaonderzoek. Um, en het is uh, eigenlijk niet alleen maar faunaonderzoek, maar meer... we willen graag kijken hoe dit, uh, dit nieuwe stuk stuifzand zich gaat ontwikkelen. En uh, er is ook een stuk stuifzand wat al langer uh, al uh, aanwezig was in het terrein. En Het is heel interessant nu om te gaan kijken van, of nou, daar nog bronpopulatie van echte stuifzandsoorten kunnen die nu dat nieuwe stuifzand weer bereiken. En omgekeerd, wat voor effect heeft dat nieuwe stuifzand op dat, ja, dat kleine snippertje stuifzand wat er eigenlijk nog was? Ik zie een vette paaltje staan Marijn. Zou dat van jouw onderzoek zijn? Ah, kijk. Want je hebt hier potten ingegraven, hè? Ja, potvallen, vangpotten die ingegraven zijn in de grond. En beestjes die hier rondlopen, die vangen, vallen in die potten. En op die manier kunnen we dus kijken wat er hier rondloopt. En ja, die vangpotten, die vangen dus ook uh, s'nachts uh, ja, bewegende insecten. Dus we kijk, kunnen eens gaan kijken wat ja? er in zit. Er zit een kapje over natuurlijk, om te voorkomen dat het helemaal vol regent. Ja, klopt. En je hebt wel kans dat het toch wel... Nou, kijk, kijk het, uh, er zit zelfs een ruststreeppadje in ja. in dat geval. En nou, een nou, grote zandwolfspin. Een mooie, mooi mannetje met hele grote palpen. Zie je dat? Hij heeft hele grote palpen van tevoren. Ah, ja. Dat zijn zijn geslachtsorganen. En uh, ja, deze. dit is een mannetje, daar kan ik zien dat het een mannetje is. En die rugsleepad is een beetje. Ja, die zit heel stilletjes. stil. Ja, die kan niet meer dan stil zitten, denk ik. <laughs> nou ja, voor de rest zitten er wat mieren in. En zo te zien, wat kevertjes. Nou, die moeten we allemaal mee... Oh, kijk, nog een, uh... is een veldkrekel? veldkrekeltje oh. zitten. Zit daar ja. nog in? Ja. Kijk, dit is een loopkever. Er zit behoorlijk wat in. En je moet je dus voorstellen dat het eigenlijk pas een jaar lang, een jaar geleden kales gemaakt en Dat er op dat moment echt gewoon niks uh, liep. En je ziet dus inderdaad dat in zo'n gebied als hier, waar, waar eigenlijk alles bij elkaar komt... dat er ontzettend mooie mozaïeken zijn, mooie uh, uh, ja, gradiënten in zo'n landschap... waarin ontzettend veel soorten voorkomen. Dus iedereen heeft zijn eigen plekje... Maar ook omdat je al die uh, elementen bij elkaar hebt... je voedselrijke akkertjes en je ontzettend voedselarme en droge stuifzandjes... zie je ook dat er soorten zijn, zoals een zo rugstreeppad... die van allebei gebruik maken van zo'n ven en zo'n zo stuk kaalzand. En dat je dus eigenlijk een soort meerwaarde hebt van die mozaïeken. Dankjewel er weer op. Jouw uh, boek, of jullie boek, komt nu uit, uh, ja. moet ik zeggen. Heidebeheer, een soort ja, st standaardwerk voor het heidebeheer in Nederland... Komende dinsdag is er ook nog een, uh, een symposium waarbij je hoopt dat iedereen die wat met heiden te maken heeft in Nederland uh, komt. Ja. Wat is in één zin aan al die andere terreinbeheerders jouw boodschap? Nou, om zoveel mogelijk te... klinkt zoveel mogelijk te rommelen. Om zo proberen je beheer zoveel mogelijk variatie te geven. Toch de, de collega's mee te geven dat gewoon een, een simpel stijlrandje... het randje van een weg openhouden. Zorgen dat je sowieso wat open zand hebt. Of dat nou zandpaadjes zijn waar recreanten vaak overheen lopen. Of dat je dat kunstmatig een keertje, een keertje creëert. Dat je, dat je zo creatief met je terrein omgaat... dat heel veel van die soorten... Die hier ja, op een wat makkelijke manier in dat grotere terrein zich kunnen handhaven. Zich ook in de wat kleinere terreinen kunnen handhaven. En een beetje afstappen van, die, van dat idifix dat, dat je één grote paarse heide moet hebben. Uh, uh, die echt leuk oogt in, in augustus wanneer die in bloei staat. Maar het hele, de rest van het jaar ook een functie moet hebben voor al die soorten die bij dat oude landbouwsysteem horen. Het knispert hier helemaal mooi hè? Ja. Dit is borstelgras. Borstelgras. Lokaal noemen we dit ook wel truttenhaar. Truttenhaar? Ja. Het ziet er een beetje borstelig uit. Maar zo, zoals dat begint, is het een klein polletje. Klein polletje haar. En dat lijkt een beetje op, op schaamhaar. <tieding> Terwijl wij naar de muziek luisteren, hoort u op onze buitenmicrofoon. Gekwetter, vrolijk gekwetter. En dat zijn vast de kwikstaartjes. Uh, Want er is een enorme zwerm kwikstaartjes neergestreken hier op ons grasveldje. Die boeren we scheren er nog steeds overheen. En die kwikstaartjes. En Henk Meeuwse, onze geluideman, die straks met ons gaat praten over de geluiden van uit de film De Nieuwe Wildernis. Henk, heb je nog kwikstaartjes nodig? Of? Uh... Hebben die al? Nee. Heeft hij al? Ja, is anders, goed, nee. was, anders was hij al naar buiten Honing, Honingslinger geluid misschien? Ja, dat, uh... <laughs> Gaat hij nog opnemen? Ja. <laughs> um, goed, wij luisteren naar Alleluia, gecomponeerd door de Spaanse meester gitarist Celedonio Romero. Uitgevoerd door zijn zoon Pepe. Dit is het Vroege Vogels Nieuwsoverzicht. Uitgevoerd door zijn zoon Pepe. Pepe, Pepe Romero. Pepe Romero, ja, ik kan er niks aan doen. Goed. Uh, de visdieven de op het uh, kunstmatig eilandje De Kreupel in het IJsselmeer... bij Andijk, die hebben het zwaar. Binnen een paar jaar na de aanleg, in 2003... is De Kreupel de belangrijkste broedplek geworden voor visdieven... in heel West-Europa. Maar veel jongen brengen ze sindsdien niet groot. Grootste probleem lijkt voedselgebrek. In het IJsselmeer is nauwelijks spiering te vinden... het hoofdvoedsel voor deze sterns. Nadat afgelopen jaar de spieringvisserij op het IJsselmeer is verboden... lijkt de situatie voor de visdieven iets te verbeteren... Maar tegelijkertijd hebben de vogels er een nieuw probleem bij gekregen. Rooflustige kokmeeuwen, vertelt onderzoeker Jan van der Winde van bureau Waardenburg. Dat klopt, die zijn toegenomen. En dat heeft met het beheer van het eiland te maken. Die eilanden in het IJsselmeer die staan niet meer onder invloed van natuurlijke dynamiek. Dus die groeien steeds meer dicht. Staatsbosbeer doet zijn uiterste best om uh, het bos ervan af te houden... maar zijn met de middelen nu niet in staat om het echt open en echt kaal te houden... En Daarmee heb je eigenlijk een situatie die ideaal is voor kokmeel. Een beetje begroeiing erop. En minder geschikt voor visdieven die van die hele kale grond houden. En dus als je iets weer wilt doen... dan moet je eigenlijk twee dingen. De visbestanden in het IJsselmeer op orde hebben. En daarnaast dit soort eilanden ook wat steviger beheren. En dat, die begroeiing die komt zo snel op in het voorjaar. De zaadvoorraad is zo enorm dat je daar niet tegenop kan wieden. Uh, en dan zijn er ook nesten. Dus je kan niet tussen de nesten struikjes en uh, planten gaan uittrekken. Dus je moet eigenlijk in de winter... ...zorgen dat die planten niet meer terugkomen. Dat kan bijvoorbeeld door zout erop uh, aan te brengen... ...wat in het Haringvliet ook uh, succesvol is gedaan op een eiland. Of je moet uh, een nieuwe toplaag uh, erop aanleggen van, uh, van kaal zand. Het Uit onderzoek van Milieudefensie blijkt dat verschillende Nederlandse banken en beleggers geld investeren in landroof. Kleine boeren in Azië en Zuid-Amerika worden van hun land geknikkerd... door grote bedrijven die dat land opeisen voor de massale verbouw van soja... voor onze biodiesel. Komende woensdag zal minister Ploemen van Ontwikkelingssamenwerking... over dat probleem praten met de Tweede Kamer. Het Europees Parlement heeft ondertussen al afgesproken... dat er een grens komt aan het gebruik van voedselgewassen als brandstof. Deze biobrandstoffen mogen niet meer dan 6% van het totaal gaan uitmaken. Een bericht voor de vissers. Stichting De Noordzee en het Wereld Natuurfonds... hebben deze week een nieuwe viswijzer gepresenteerd. Opvallende verschuiving, de makreel is van de groene verantwoorde kolom... naar de oranje kolom verhuisd. Liever niet eten dus, volgens de opstellers van de viswijzer. Reden dat je makreel beter even niet kunt kopen... is een visoorlog met IJsland en de faroe eilanden Deze twee visvloten vangen veel meer makreel dan verantwoord is... En volgens visserijdeskundige Christine Absiel van Stichting de Noordzee... dreigt voor de haring in de toekomst een vergelijkbaar probleem. Met de haring is een beetje hetzelfde aan de hand. Het is een vis die zich aan het verspreiden is over een groter gebied. En daardoor hebben een paar landen, met name de Faroe, gezegd... van ja, maar wij willen een veel groter aandeel van de vangst hebben. Dus als een land zichzelf wat meer quota gaat toe-eigenen... wat dus ook met de makreel is gebeurd... dan uh, zijn de vangstafspraken die belangrijk waren voor een msc keurmerk die worden dan ondermijnd. En voor de haring is het zo dat ook het bestand echt aan het uh, inzakken is. En uh, dat zou, uh, als er geen oplossing voor wordt gevonden... dat zou betekenen dat hij ook uit het MSC zou gaan... en dat hij waarschijnlijk naar het oranje zou gaan zakken. Energie. Een flink anti schaliegasprotest protest gisteren in Bokstol. Aanleiding was het bezoek van de Tweede Kamerfractie van de PvdA aan de Brabantse gemeente. Het standpunt van de regeringspartij is cruciaal als de Tweede Kamer volgende maand stemt over proefboringen die zijn gepland in Bokstol, Haren en in de Noordoostpolder. Tegelijkertijd is de kans groot dat de provincie Brabant zich eind deze maand uitroept tot boorvrije zone. Al is de consequentie hiervan niet groot... aangezien de Tweede Kamer uiteindelijk gaat over boren of niet boren. Intussen heeft Shell deze week een overeenkomst gesloten met de Oekraïne... over de winning van schaliegas aldaar. Het contract heeft een waarde van zo'n 10 miljard dollar. Aanstaande donderdag is er in de Tweede Kamer een hoorzitting over schaliegas. Europa. Sorry, ik hoest even. Europa. ja, Europa heeft de buik vol van de tijgermug, de Japanse duizendknoop en de beverrat... Deze en andere exoten zorgen in Europa jaarlijks voor meer dan 12 miljard aan schade, schat de Europese Commissie. Daarom gaat Brussel een lijst opstellen met soorten die de grootste bedreiging vormen voor de Europese natuur en economie. Een van de kanshebbers is de Amerikaanse vogelkers en ook de grijze eekhoorn, die de inheemse rode eekhoorn wegconcurreert, komt vermoedelijk op die lijst te staan. In totaal telt Europa zo'n 12.000 exoten. Kukku.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 <laughs> Color rag was dit. Een traditional vergita en banjo uit de film Deliverance. Uitgevoerd door Eric Weisberg en Marshall Brickman. Een maandag over een week is de officiële première van een andere film. De film De Nieuwe Wildernis. De grote avondvillende natuurfilm over de Oostvaardersplassen. En vanaf 26 de, uh, de september... september. september 16 september draait hij in een kleine 90 bioscopen, dus vast ook bij u in de buurt. Die geweldige beelden worden begeleid door de stem van acteur Harry Piekema. Ja, een naam die u niet, misschien meteen, misschien meteen, ik ga ook helemaal, niet meteen bekend in de oren klinkt, maar u kent hem wel van een heel andere rol. Henny Rand praat met hem. Ja, en dan is het jammer dat dat geen televisie is, want anders zouden mensen je meteen herkennen. Misschien nog niet zo heel erg aan je stem. Ja, dat zou best eens kunnen, ja. ja. Alhoewel ik dat wel hoor ook, hoor, dat mensen ja. zeggen, hé, en je stem, ja. Harry Piekema, meer bekend als de filiaalmanager van Albert Heijn in de sterspotjes. Ja, dat is uh, inderdaad wat ik doe, ja. Dat is misschien een rare combinatie. Hoe raak jij verzeild bij de film over de Oostvaardersplassen, de nieuwe wildernis? Want jij hebt daar de voice-over voor gedaan. Hoe, hoe kom je daar terecht? De producent heeft uh, overleg gehad met, met mijn agent. Nou, dat hebben ze me gevraagd. En toen hebben we een stemtest gedaan, want je moet natuurlijk eerst wel even testen, ja. Ken je het gebied, de Oostwaardersplassen, ook zelf? Ik ben er zelf niet geweest. Ik ben er wel uh, veel, veel langs gereden natuurlijk. Ja, ik kreeg natuurlijk een, uh, ik kreeg een proefversie van de film te zien. En ik dacht, waar is dit? Dit is echt waanzinnig wilde natuur. En het is in Nederland. Nou ja, toen was ik verkocht, want het, het ziet er zo ontzettend mooi uit. Het is zo indrukwekkend wat daar aan natuur is en allemaal leeft, ja. Nou ben je behalve van de Albert Heijnspotjes, uh, je hebt ook andere dingen gedaan. Uh, je bent acteur, je hebt bij radio en televisie gewerkt. Je hebt dit soort dingen wel vaker gedaan. Hè? Maar wat, nou, wat maakt het, het inspreken van deze film nou zo bijzonder? Voor mij was het heel erg uh, uitdagend om een juiste toon te vinden voor de film. Een, een, een ritme in het vertellen. Je volgt allemaal dieren en uh, daar raak je heel erg bij, uh, noem je dat, in betrokken. Soms zie je be uh, beesten die het niet redden en dan zelf besluiten van, nou, ik ga daar liggen. En eh, dit, dit was het. Dat is heel erg mooi om te zien. Je ziet ook eh, dieren die dingen overkomen... en het daardoor niet redden. Ja, dat is wel allemaal part of the game. En dat is soms eh, lastig om te zien... omdat je daar niks aan kan doen. Want zo gaat de natuur. Maar het doet je ook beseffen dat die dood en dat doodgaan... heel erg bij het leven hoort. Dat daar ook weer andere organismen ook weer van leven. En dat vind ik in de film, dat komt een paar keer aan bod. Uh, en soms uh, moet je echt een traantje laten. Dat, ook uh, als ik die beelden voor het eerst zag en ik moest commentaar uh, zetten... Was ik, oh, moest ik wel even slikken. Het moest wel een paar keer over. Ja, maar dingen moeten heel vaak over, zoals je misschien ook weet. En soms moet je dan afstand nemen en zeggen van ja, kijk, zo gaat het. En soms moet je mensen er echt bij betrekken om te zeggen van ja... ook dat verdriet of dat wat wij zien als verdriet uh, maakt er echt deel van uit. Het is indrukwekkend om te zien dat bijvoorbeeld als een deel van de kudde het niet redt, dat de kudde wel doorgaat. Dat is aan de ene kant hard, maar aan de andere kant is dat ook een echt de overleving van de soort. En dat is wel weer goed. Geruststellende gedachte. Een geruststellende gedachte, die wij mensen misschien een beetje vergeten zijn. Ja. Mensen die de film gaan zien, die weten nu in ieder geval wie die stem is. Ja. En voorlopig blijf je nog manager. Uh, zeker, ja. Dat, is, uh, dat gaat uh, erg goed. Dat is dat leuk, leuk. werk eigenlijk? Dat is heel erg leuk werk. Succes en dank je wel. Ja, dat was dus Harry Piekema, de stem van de film De Nieuwe Wildernis. Volgens mij doet mijn microfoon. Uh, oh, ik hoorde mezelf, maar dan ligt het misschien aan mijn koptelefoon. Daar kan het natuurlijk ook aan liggen. Uh, dat was de stem van De Nieuwe of Wildernis. Of aan je stem. Of aan mijn stem, <laughs> Dat ze thuis ook al denken: God, wat het klinkt dat? Nee. nee. Uh, maar bij een film denk je natuurlijk vaak. Ja, uh, nee, je hebt die voor je over, dus je denkt aan de beelden. Maar minstens zo belangrijk en spectaculair zijn de geluiden. Die film. En Henk Meeuwse is de geluidsman van De Nieuwe Wildernis. En we horen nu een... Ja, wat hoor je nu? Ja, wat horen we eigenlijk? Een geluid dat jij hebt opgenomen daar in de Oostvaardersplassen. Nou, even, even luisteren. Ben ik niet zelf. Nee, Henk, het klinkt alsof gewoon je, je, te, je, je telefoon in je broekzak zit. <laughs> ja. Nee, dat is het niet. En het, ook, het klinkt ook zo. Als ik zelf aan de microfoon zo aan het klooien ben, klinkt het ook zo. Ja. ja. Maar dit was een vos. Dit was de eerste keer dat ik de microfoons in de Oost-Vadersplas had staan. Toen dacht ik nog, oh, die kan ik gewoon zo laag neerzetten bij een, bij een kadaver bijvoorbeeld in de buurt. Ja. Dat gaat wel goed. Ja. kom ik terug bij de microfoons. Plopkappen liggen eraf. Over Een van de plopkappen was overheen gepiest. Het was in de sneeuw. Dus je zag echt die plopkap in de sneeuw liggen. Met eromheen zo'n gele vlek. Maar die gele vlek zat dus ook op de plopkappen. Ja, lekker, ja. Ik, ik pakte die plopkap op. Een stank dat er vanaf ja. kwam, dat is niet te geloven. Maar en één microfoon nu was uit de klemmen getrokken, daar moet ik zelf meestal vrij veel kracht voor zetten. Maar één microfoon lag uit de klem op de grond in de sneeuw. Want ik ben ook wel eens met jou op pad geweest, voor vroeg was tv. En dan zet je inderdaad statiefjes op en mm -hmm. uh, je, je microfoons. En dan rol je een heel lang snoer uit. En ja. dan ga je ergens 50 meter verderop ja. achter een boom of een struik liggen. En Dan ga je dan uren liggen wachten. Zo ja. lag je nu dus ook in die sneeuw. Nee, in de die, die, je dus was gewoon vertrokken. Dus. Die 50 meter verderop, dat was nu uh, 80 kilometer. En ik lag gewoon in mijn bed. Ja. Oh, dat is toch net even iets. Iets makkelijker. Maar jij was in een veronderstelling dat die beesten die, die, die microfoons al met rust zouden laten. Daar lag, daar lag zo'n berg vlees in de vorm van een kadaver. Lag daar op 10 meter van die microfoon. Dus dan denk ik ja, die vos die heeft veel meer interesse voor zo'n uh, zo uh, kadaver van een koningpaard. Ja. Dan voor mijn microfoons. Hmm. Maar dat was het niet zo. Dat Waarschijnlijk was die hoeveelheid vlees zo groot dat die vos nog tijd over had om andere dingen te doen. En toen en dus, heb je een plan B bedacht neem ik aan. Toen heb ik een plan B bedacht. Toen dacht ik ja, ik moet iets doen. Kijk, Ik heb ze hier meegenomen. Ja, Twee op tafel staan gewoon ja, Je gaat naar koeien. een andere bouwmarkt en je, en je koopt wat van dat van het hele dikke tuingaas mm -hmm. En dat vouw je zo om. Ik heb, ja, wat is het nu, 30 bij 30 en dan hoog uh, 40 centimeter. En daar heb ik een haakje in gemaakt en daar kan ik de microfoon in hangen. Dus de tweede dag, het, het was in die hele koude periode, dat is van 10, 15 graden voor, heb ik deze dingen gewoon in de, in de sneeuw gezet. Met een goede spijker in de kaarde grond vastgezet en daar de microfoons ingemonteerd zodat het vos er niet meer aan konden. Nee. Want dat die vos knabbelde aan je microfoon. op zich is dat natuurlijk grappig. Maar dat is, op zich dat is waarschijnlijk niet in de film terechtgekomen. Nee, want daar hebben we geen beeld van. Nee, daar gebeurt niks mee. Ja, er is wel een keer een vos met een camera er vandoor gegaan. Dus dan zou je dat geluid nog wel een keer kunnen combineren. Maar nee, dat geluid, daar had ik niks aan natuurlijk. Nee. Ja. Het is verrekte lastig. Ik was toevallig gisteren in de Oostwaardersplassen. met Ruben Smit, filmer van uh, mm -hmm. de film. Dat die we weer gaan uitzenden in Vroege Volgens TV. En we moesten toen zelf ook al elke keer onze televisieopnames een beetje stilleggen. want dan kwam er weer een trein van en dan kan er weer een vliegtuig over. Nou, als je een film maakt, is dat minstens zo irritant. Ja, ja voor mij was... Nou, ik, heb wel eens, ik heb wel eens gekeken van waar kan ik in Nederland allemaal zijn... om hele mooie geluidsopnames te maken. Nou, Ik heb nooit bedacht om in de oost geluidsopnames te gaan maken. Maar ja, die film gaat over de oost Dus je wilt zoveel mogelijk geluid vandaar. En dat is ook de reden waarom ik dus heel vaak de microfoon 20 uur, de recorder 20 uur in het veld liet staan... zelf weg was, want dan heb je een hele lange nachtperiode... waarin het veel rustiger is. Mm -hmm. Heel veel dieren gaan s'nachts ook wel, uh, wel door. En je hebt de grotere kans dat het, de momenten dat er minder gevlogen wordt... dat je toch uh, geluiden oppikt. Dat pikt. je toch uh, geluiden oppikt, ja. Je moet er zelf bluik, helpen, nog op Ja, bluik, leuk. Ik ben ja, altijd, nou ja, ik, we horen een paard blazen met zijn lippen. Ja, dat is jammer. Dat maar was we, net door die scheet heen. Dat was precies. <laughs> ik kan zeggen, we horen nog meer. <laughs> ja, we horen nog meer. Dat was, nou ja, wat, wat me opviel. Ik, ik heb heel vaak, dus nu, die microfoon dus gewoon uh, neergezet en, en weggewezen. Maar bij die Koninkpaarden, daar kon je gewoon bij blijven. Daar kon je gewoon tussen gaan zitten. En wat ik nooit beseft had, is als je. Daar in die kudde ko koningpaarden zit, dat je continu hoor je scheten. Ja. En het zijn echt hele... Nou, dit vond ik iets minder menselijk, want dit, ik weet niet, uh... nou, als je niet... Kunnen we hem nog een keer horen? Ja. Als je nu weet dat het een scheet is. Het wel, of een kind een scheet nadoet. Ik wou net zeggen. Ja, dit, ja, dat is... Dit, dit, is, nou, dit is echt. Ik, ik was er echt naar op zoek. Dat klinkt misschien een beetje raar. Want dat zo, ja, als die paarden scheten laten, dan wil je dat ook in de film hebben. Maar het is toch allemaal, allemaal vrij subtiel en je kunt er niet bovenop gaan staan. En toen had ik een andere microfoon, zo'n paraboolmicrofoon, dan kun je het geluid wat sterker, wat dichterbij halen. En intuïtief, daar lag een paard en die ging staan. Ik denk, nou, als je gaat staan, hè, hoe weet ik veel, die darmen die gaan uh, even uh, een Merke. beetje zich anders zetten. Ik richt gewoon die microfoon op het paard. En inderdaad, ik kwam bij al die stappen kwam er ongeveer zo'n hele lange scheet uit. Ja. Ja. En nou, even, want ik heb, wij hebben natuurlijk een draaiboek voor onze neus... en we hadden net geluid Koning Scheet 1. Ik zie hier op het briefje staan ook nog natte sche scheet. <laughs> nou, laten we die gelijk dan maar doen. Ja. Dan, uh... Nou ja. Okay. Oh, ja. Ja. Ja. ja. Dat is echt vies, hè? Ja, ja. Dat, is toch dat is echt wel vies. vies ja. Ja. Ja. Die moest kennelijk ook per se in de film terechtkomen. Nou, ja, ik weet niet, ik, ik weet, weet zelfs niet. niet eens of je nee. erin zit of je het gehaald hebt. Nou, die, die eerste niet, want waar het bij mij natuurlijk om gaat... en dat is het moeilijke van dit gebied is dat je daar zit vrij veel verkeerslawaai door. Dus dan denk ik, ja, ja, het klinkt misschien wel leuk zo, maar niet voor in de film. Van, van, van Ruben Smit, daar, daar hebben we natuurlijk regelmatig over gesproken... en we weten dat het een ongelooflijk bijzondere uh, film is geworden... Uh -huh. en een ongelooflijk bijzondere klus om dit in Nederland ja. zo te draaien. Ja. Um, was het voor jou als, als geluideman nou ook een, een aparte klus? Of... Eigenlijk vergelijkbaar als je geluiden gaat maken in het Vochtloerveen... of op de Wadden of in Limburg. Nee, het was dus vooral een aparte klus ook vanwege de, de omgevingsgeluiden. Uh, ik heb eigenlijk, ben eigenlijk anderhalf jaar bezig geweest met op teletext... of op, uh, op internet te kijken wanneer is de wind noordwest. Kijk, op de Wadden kun je eigenlijk altijd wel terecht op de, op de Bosplaat of zo. Dat, dat lukt wel. Maar de Ooswadersplassen had... Het, het mooiste geluid, of het stilste geluid qua achtergrond... als de wind noordwest staat. Ja. Want dan, dan uh, komt het geluid over het IJsselmeer dus aan. heb je geen treinen. Heel heb je geen treinen, ja. je hebt alleen de Oostvaardersdijk en daar ja. kwam eigenlijk niet eens veel geluid vandaan. Dus maar daar kwalificeert hij een beetje mee als een... Eigenlijk een rotklus. Een rotklus. Want hoe haal je al die ellende eruit? Maar ja. wat was er nou heel erg mooi aan deze klus? Nou ja, wat er sowieso mooi aan was... is dat je daar um, in... in Bijvoorbeeld, zo'n hele grote kudde paarden. Die edelhetten die overal eromheen zitten. De wijdheid van het gebied. En dus ook, wat mij er dus heel veel meeviel, de, de rust in het gebied als die, als die wind goed staat. En om daar dan in te kunnen zijn en eigenlijk onbeperkt uh, je gang kunt gaan. Nou ja, dat is natuurlijk heerlijk om, om te doen. Maar voor Ruben was het dus eigenlijk. Was het makkelijker voor hem om dit te schieten dan voor jou om dit uh, te maken? Nou, ik denk altijd, ja, iemand die beelden schiet, die heeft het. In zoverre gemakkelijker dat hij geen last ja, ja, heeft jij van jij ligt ondertussen allerlei... in je bed. Ruben ik, zit daar ja. met me tien uh, ik te heb wachten. Het, ik heb het makkelijker omdat ik in mijn bed kan liggen. En ik heb het makkelijker omdat ik gewoon momenten heb... dat ik niet kan opnemen en lekker dus kan uitrusten. En Ruben, die was continu nu bezig. Je kunt met beeld altijd bezig zijn. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat je zelf aan je rust toe komt? En dat je... Ja. ja. ja. ja. Dus... Beide, kanten heeft ook, beide dingen hebben zo'n makkelijke en moeilijke ja. kant. Dus. En, en, en hoe werkte het nou? Uh, uh, ging Ruben eerst het, het, het, het beeld draaien en daarna tegen jou zeggen... nou, ik heb nodig een paard, een, een rund en een vos. Ik kreeg regelmatig of een sms'je of ik werd gebeld of een e-mail van... ik ben nu daar en daar mee bezig, wil je daar en daar naartoe gaan? Want uh, bijvoorbeeld met de ijsvogels. Die ijsvogels die begonnen aan hun tweede leg en dan worden ze weer actiever, vokaal. Dus dan zei Ruben tegen mij, wil je naar de ijsvogels? Want daar heb ik geluid van nodig. Maar het is ook een keer andersom gegaan, hè? Ja, het is ook een keer andersom gegaan. Min of meer andersom. Ruben had al gezegd tegen mij, daar slapen de brandgansen. Daar moeten we het geluid van hebben. Dus ik heb uh, die paal die ik hierachter heb staan... met de palenboor in de oever van, van de plas gezet. Daar de microfoons in gehangen. voor een lege plas. Ik zag helemaal niks. Voor, voor mij was het een lege plas. Dus maar Ruben had gezegd, hier komen ze. Hier komen ze ja. slapen. Dus ik zet die microfoons neer. Ik ga naar huis. De volgende dag kom ik terug. Top. Nou klinkt het hier eigenlijk vrij bescheiden. Maar dit moet in de, in de, in de bioscoop moet natuurlijk... Ik moet over de zalen heen dreunen. Want daar gaan iets van... 10.000, 15.000 brandgans de lucht in tegelijk. Maar Ruben hoorde dit? We wisten dat die slaapplaats daar was. Dus Ruben had daar ook... Ja, Ruben is daar continu in het gebied, dus je wist precies waar alles zat. Dus hij zei, die plas, daar moet je de microfoon in zetten... om die brandgans op te nemen. Maar toen hij dit geluid dus terug hoorde... dacht hij van, wauw, dit is wel... Hier heb ik geen beeld bij. Nee. Zo massaal geluid, daar heb ik geen beeld bij. Dus Ruben heeft nog... Dagen zitten klooien met kleine cameraatjes die die in de in de modder van die plas zetten ja. om, om het goede beeld te om krijgen om eigenlijk het beeld naar aanleiding van het geluid ja. inderdaad op te nemen. Ja, ja. en dat is het wel, wel uniek op zich. Dat, en dat zeggen ze ook is ook steeds gezegd. Deze film moet echt heel mooi natuurgeluid krijgen en nu was het dus zo sterk dat het beeld het geluid moest gaan volgen in plaats ja. van andersom. Maar dat is natuurlijk hoeveel, voor mij is dat wel waar. Hoeveel uren heb je wel niet opgenomen Henk? Um, dat is een beetje een rekensommetje, maar ik denk iets van 600 uur. Misschien. 600. Nou ja, dat, dat krijg je als je de microfoon neerzet ja. en je ja. vertrekt. En dan kom je thuis met, met 20 uur geluid. Ja dan, ja, dan gaat het hard. Nog even een ander geluid. Je zei over die brandgansen. Daar, daar duizenden brandgansen. Maar een ander bijzonder geluid voor een van de schuwste dieren van de Oostvaardersplassen. De roerdomp. Nee, dit is niet de roer. Nee, oh. dit zijn de aalschoffers. Dit zijn de ja, oh ja, die Ja, oh, ik dacht, die slaan we over. Want we nee. moeten een beetje Het is, uh, uh, De beetje techniek is niet, zijn nee. geen vogelaars. Nee, hè? Okay. Dat is uh, nee, weten. Ja, maar... even, de, even de volgende. Oh, Dat is ook zo Was mooi. Nog? Oh, hij is al voorbij. Oh. Nog een keer? Maar. Komt nog een keer. Oh. Ik heb 600 uur geluid. De, de Oostwagensplassen zitten vrij veel roerdompen, kun je wel zeggen. En in die 600 uur heb ik één keer... Dat geluid. Nou, nog, heb, heb je nog één keer? Ja. Wat, wat en er hoort? zijn weinig mensen waarschijnlijk die dit geluid kennen. Dit is dus een roerdomp. Ja, maar bij een roerdomp denk je aan het andere geluid dat ja. die maakt. Dat is dus in feite de zang van de roerdomp, hè, die mm. misthoorn En dit is een, een roep die die uh, in de nacht, uh, laat zei iemand, dit is de nachtroep van de roerdomp. Dus echt, het is een roep van de roerdomp. Ik heb hem een keer gehoord in Wageningen, gewoon bij ons in de tuin. En okay. dan weet je, hé, hey, dat vliegt een omhoog. Kunnen we nog even één geluidje verder? Dat is een knobbelzwaan. Dan slaan we even de rietzanger over. Wat is jammer. Ja, ah. ja. Moeten mensen maar naar de film. hè. Dit. <lacht> even. Wauw. Wat gebeurt hier, hè? Ja. Dit is, dit is... Er was een cadeautje, want ik was ergens, ergens anders... buiten de Oostwaardersplassen schaatsers aan het opnemen... en toen ik terugkwam van de schaatsers... zag ik dat er een knobbelzwaan over heel dun ijs liep... En dit is het geluid van het, van, het, een beetje van het krakende ijs. En bij de derde stap, dat heb je misschien gemist, zakt die knobbelsbaan door het ijs. En nou zit er toevallig in de film een scène waarin dus een grauwe gans komt aanvliegen op heel dun ijs. En na een aantal stappen zakt die grauwe gans door het ijs. Nou, dit geluid had ik toevallig ergens anders opgenomen. En dat is een geluid wat je dus nergens ooit kunt opnemen, of dat kun je niet... Nee, ja, nee. Dat, dat moet je gaan faken of zo, maar dit is gewoon puur... Dit is een, dan een knobbelzwaan die door het ijs zak, en in de film is het dan een brandgaan... Oh, of een goudengaan die nu, door het ijs. Nou, iedereen die naar de film gaat, ja. die weet nu dit. Uh, detail. van de smitte, ja. het geheim van ja. Henk Meursen. Jouw geluiden en de verhalen staan in het boek. Het komt deze week uit, getiteld... De scheet en andere geluiden uit de Nieuwe wildernis. Ja, en de technici Jimmy en Maarten, bedankt voor dat schuiven met dat geluid. We gaan nog even naar de Venolijn. Henk Meursen, dank je wel. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, nog even terug naar onze Venolijn 035 338 voor deze melding. Lidian Terbrugge uit Wageningen. Dit jaar hadden we hoera voor het eerst een paadje Boris Waluwe in de garage. Op 18 juni kwam het nestje uit. En daarna zelfs nog een tweede leg die op 18 augustus uitkwam. De jonkies van de eerste ronde hielpen de ouders dapper mee met voeren. En op 5 september vroegen ze voor het eerst van de stekkerdoos naar de balk en weer terug. En toen was het zover. Op 7 september vlogen ze allemaal naar buiten... en zwierden er tien kleine F-16's om en over het huis. En nu zijn ze weg. Echt weg. Op reis. In april zetten we de garagedeur weer op een kier. Nou, Pim staat hier nog een beetje te roeren in de was... en de laatste restjes honing eraf te halen. Het kraantje stroomt nog een beetje. Uh. Straks in potjes. Ja, een paar huishoudelijke berichten op onze website. Er staat een spel dat nu al een hit is, Spotvogel. Bekijk oude fragmenten van Vroege Vogels uitzendingen. Omschrijf wat u ziet, het is Vroege Vogels TV, en score punten. Ja, en ook op de website een oproep om zilvervisjes op te sturen. Kun je zelfs geld mee verdienen en alles, dus uh, doe dat vooral. Ja, want het kenniscentrum Dierplagen wil zilvervisjes voor onderzoek. Dus stuur ze op. Ja. Kijk vooral de informatie op vroegevogels.vara.nl. Zometeen onze collega's van de VPRO met OVT. En uh, nou, wij zijn er volgende week weer, Deo Volente. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie NEC Vijenhoor. ziet er bijna eigenlijk op. Nee, dan moet je het op de lijn gaan. Het flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. En ook rode aandacht. Terwijl nu 1-0 wordt gemaakt. AZ Go ahead Eagles. En dan 1 koppen en dan is het 2-0. Heerenveen Groningen. Ja, joh, wat een knappe redding. En om half 5 Utrecht RKC. Want daar is het 1-1 geworden. En ook tennis, de Vuelta, hockey, motorsport en honkbal.